Dit is Rashid Finch met het NOS -journaal. De Van de feesttent gisteravond in Steenwijkerwold is iemand zwaar gewond geraakt. Van de overige slachtoffers moeten er nog één in het ziekenhuis blijven. Elf anderen mochten vanmorgen naar huis. In Steenwijker stortte gisteravond een feesttent in tijdens het Dickie Woodstock Popfestival. Gebeurde nadat plotseling een noodweer was losgebarsten. Vijftien mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld voor kneuzingen, botbreuken en lichtere verwondingen. De oefenwedstrijd van de Nijmeegse voetbalclub NEC tegen Blackburn Rovers is verboden. Fans van de Engelse club waren vrijdag betrokken bij ongeregeldheden in Deventer. Waar Blackburn Rovers een oefenwedstrijd speelde tegen Go Gohead Eagles. En gisteravond waren er in de binnenstad van Nijmegen confrontaties tussen de Engelse supporters en fans van NEC. Lokal burgemeester Beerte van Nijmegen besloot daarop om de oefenwedstrijd tegen NEC af te gelasten. Om te voorkomen dat er opnieuw ongeregeldheden ontstaan.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 Ook verwachten banken dat de vracht over het water uiteindelijk weer zal aantrekken. Het weer, vooral langs de kustbuien die zich richting het oosten verplaatsen, ook neemt de kans op onweer flink toe. Het wordt 22 tot 25 graden en ook de komende twee dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOA. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A20 vanaf naar Hoek van Holland staat 2 kilometer bij Maassluis is een pechgeval en daarom is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeers...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu zondag in Kennemerland. Speaking of the devil. En daarvoor, we met in het door bij het muziekpaviljoen. Een koffer dan Gary Moore en uh, Oh Pretty Woman. Altijd lekker, altijd lekker. Ja, wat hebben we genoten hè, gisteren? Ik vond het uh, geweldig. Gouden plak en bronzen plak. Zeker weten, hè. Prachtig. Ik heb uh, vanochtend even de radio aangezet. Het ging alleen maar over Ranomi en over Marleen Veldhuis. Ranomi Kromami Dojo heeft uh, de gouden plak te pakken voor de 50 meter vrije slag. En uh, Marleen Veldes pakte het brons. En wij hebben bij jou thuis gekeken. Ja, uh, en we staan te springen voor die tv. Kom op nou, kom op. Ja, ja. ja, oh, ja. Marleen zit op brons. Oh. Ja. <laughs> ja, het was echt heel erg leuk. En dat is het... Uh, ja, ik vind, ik vind, Ranomi vind ik ook echt, echt leuk, weet je wel Ook nou. tijdens interviews is ze heel open En uh, ze zegt gewoon wat ze denkt, weet je wel en, de meesten hebben ze van die sports van die standaard antwoorden, weet je wel Nou, mag kan ik er niet over zeggen? Of ja, of, uh, ja, daar heb ik jarenlang voor getraind en dit, weet je wel nou. En zij zegt Ja, ik vind het ook leuk om te twitteren. Weet je wel? Zegt ja. ze dan vijf keer. En dan zegt die commentator van... Uh, Dat heb je nu al vijf keer gezegd. Geen reclame maken. Zeg ze... Oh, sorry. Ja, nu durf ik niks meer te zeggen. <laughs> Was wel leuk. Een nieuwe zondag in Kermeland. Het is elf uh, over twee. Goedemiddag. En uh, even wat nieuws. Want SBS 6... Gaat op zoek naar nieuw muzikaal talent In dit geval naar de beste Volkszanger van ons land Samen met Talpa wordt gewerkt aan een nieuwe talentenjacht In de wandelgang heet het project nu al Bloed, zweet en tranen naar de plaats van André Hazes. De show moet in 2013 Op de tv komen oh, Weer zoiets. Ja, weer een talentenjacht En ben je klaar met een talentenjacht Ja, ik ook. Maar dit is wel, het is wel weer Vernieuwend. De ja. beste Volkszanger Ik ga je één niet vertellen, ik ga je niet kijken Ik ook niet. <laughs> ik snap de heel snel voorbij. De Belastingdienst. Een voor valse e-mails waarin een belastingteruggave in het vooruitzicht wordt gesteld. Het doelwit wordt verzocht om de link met het DigiD-logo te klikken. Maar deze link komt uit op een valse internetsite waar wordt gevraagd naar de DigiD-code. De fiscus raadt met klem aan betrokken mails weg te goo gooien en niet te klikken op links in de e-mail. Slachtoffers die uh, een die DigiD-code op de valse site hebben ingevoerd... ...moeten onmiddellijk hun DigiD laten opheffen. Er gebeurt zoveel, hè? Ik, nou. ik kreeg laat een mail binnen. Stond er... Uh, ik, ben, ik zit bij ING, hè? Kreeg ik ja. een mail van ABN AMRO? Ja... Um, ...er ligt iets voor je klaar... ...dan moet je even inloggen op deze site... ...met jouw uh, bankrekeningnummer... ...en uh, uh, pasje pas, uh, pas code of zo, ...weet je wel... Ja. ...terwijl je niet eens bij ABN AMRO zit... <laughs> ...en dat gebeurt zoveel... ...je wordt ook zoveel nou. gewaarschuwd... ...omdat je dat gewoon niet moet doen... ...dus let op als je een mail krijgt... ...nooit openen... ...en mensen van de bank vragen nooit om... Uh, ...om je gegevens... Nee. Nee. ...een slechte dag op je werk of uh, ruzie thuis... Nou, dat kan natuurlijk, gebeurt iedereen wel eens, maar in Duitsland hebben ze een nieuwe manier bedacht om je stress en woede te ventileren. Ze hebben een speciaal callcenter op poten gezet voor schimp los, oftewel scheld er maar op los. Iedereen die even tekeer wil gaan, kan dat doen tegen een van de medewerkers aan de andere kant van de lijn. Als de callcenter medewerker het idee heeft dat een beller zich niet helemaal laat gaan, gaat hij provoceren zodat je opgelucht weer verder kunt met de dag. Bellen kost 1 ,49 euro per <laughs> minuut. Dit is echt wat geweldig! <laughs> ah. Het lijkt me heerlijk om daar te werken, waar je constant uit. Te... Oh. KLA! Nou, me mensen die eens zoeken uit de red, gaan ze, te... ze terugscholen. <laughs> Juist, ja, ja. Grappig hè? Leuk. Ik heb het nummer proberen op te zoeken, maar ik, ik kon er niet uh, achter komen. Nee? Nee. Oh. Nee, misschien. Uh... Ook niet 10. Nou ja, dat ja, nou, is Duits. Ik kan niet bellen, ja nou. Kan je in Duits, Duits dan? Ja, woel. Jawel. Een bietje. Eind, twee, drie. Zo. Ja. Drie, vier, polizei. Dat zit ook weer. Wie van vakantie thuis komt, moet de leidingwater een volle munt laten doorstromen. Wanneer het drinkwater namelijk heeft stilgestaan in de leidingen, is het niet bedorven, maar kan het wel bedorven gaan ruiken. Volgens drinkwaterbedrijf Oasis, komt dit doordat leidingen en kranen meer metalen afgeven wanneer het water stilstaat dan wanneer het normaal doorstroomt. Ook het toilet moet even worden doorgespoeld en de douchegraan moet even open. Ja, oké. Okay. Nou, ik deed het altijd al. Ja, het is sowieso belangrijk, hè. Dat je met warm water ook uh, goed wel... Nee, jij ja, moet dit weten. Want jij bent de Ja, Maar jij wist het niet. Wel. Nee, helemaal niet. Dan zit je naar te kijken, jongen. Uh, ik kan wel een kijken, want ik moet klaar laten <laughs> hey, we gaan even kijken vandaag in het verleden. De historische kalender met vandaag in 2010... Weet je nog, het was in de, de Chili, de atamaca woestijn Het was een mijnongeval en uh, 33 mijnwer mijnwerkers zijn ingesloten in de mijn. Ze uh, zaten daar 69 dagen. Toen Ze uit een heel groot gat geboord, of heel groot, eigenlijk juist heel smal. En dan gingen ze een stuk verstok met een lichtje, gingen ze zo omhoog. Twee jaar geleden dus. En in 1928, ja, het is uh, een tijd geleden, maar ook de Olympische Spelen. Het is de eerste marathon van Amsterdam. En dat is als onderdeel voor de Olympische Spelen van... Amsterdam Ga even kijken naar de jarige van vandaag Anna Tevka is jarig Presentatrice van Fox Kids Ken je haar nog? Oh god Anna Tevka uh, Ik zag dit uh, vanochtend volgens mij Anna Tevka Ik, Fox Kids komt me wel bekend voor Dat is het ook weer? Dat is dat uh, kinderkanaal Weet je wel Anna oh, yeah. Kijk, Ik zoek het even op, op uh, Anna Tevka Nee dat is een musical nou ja, ik, ik, ik kan me vaak nog iets herinneren en ik vond het altijd wel, wel grappig. Ik zag het staan. Hé, hey, vandaag is ook de sterfdag van Marilyn Monroe. Ze is overleden in 1962 aan een overdosis slaappillen. En het is vandaag de geboortedag van Marie Servaas. Ook wel bekend als Marie Bij en helemaal bekend als zangeres zonder naam. En doet het allemaal even mee. Nou, dat hebben we hebben wel genoeg uh, gehad hè, voor, uh, <laughs> voor dit jaar met uh, de zangeres zonder naam. Marie Het is vandaag de, haar geboortedag helaas al overleden. Maar ja, eh, iedereen gaat een keer dood, maar we moeten vrolijk zijn. En dat is ook een beetje de boodschap van dit liedje. En wat een vrolijk liedje is het: je kunt ze kennen van Fascination, Alphabet, en dit is een nieuwe single, een zomersliedje. Zonder gekenneling met Vacation. Laat zich George Michael hier op uh, ZFM Ook te bekijken via de webcam Natuurlijk wil je Aldo en mij nou zien zitten En uh, een beetje Het staan te dansen op George Michael bijvoorbeeld Dan kan je kijken via wwwzfmzandvoortnl Slash cam Dus wwwzfmzandvoortnl Slash cam Zet daar wel even de stream bij aan, want het muziekje doet het nog niet helemaal... ...maar dan heb je ongeveer dezelfde beelden. Dan weet je wat er in de studio hier omgaat. Zometeen nemen, even wij wat, uh, nemen wij even wat regio door... ...wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. En hier is Quincy, lopen naar het licht. De nieuwe van de Two-Door Cinema Club op ZFM, Sleep Alone. Zondag in Kennemerland blijft op de hoogte. En we gaan even wat uh, regio-nieuws doornemen. Wat is er in Zandvoort en omgeving gebeurd? Of wat is het nieuws op dit moment hier in de regio? Het dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zit uh, overvol met kittens. Het asiel spreekt van een record aantal. Dit jaar zijn er al 130 jonge katjes binnengebracht en op straat gevonden. Momenteel zitten er 50 in het asiel. En dit getal zou dus door de uh, zomermaanden nog verder oplopen. Omdat er nu veel katjes worden geboren. Vooral, vooral rond de vakantietijd krijgt het asiel veel kittens binnen. Zo vertelt Ariane Walberg van het asiel. Dus als je nog een paar katjes wil, je weet waar je moet zijn. Misschien uh, als ik een andere woning heb dat ik een katje neem. Ja? Maar ja, dat is nou niet zo handig in deze woning waar ik niet woon. Nee, hij is te klein hè? Maar ja, Ik woon bovenwoning in de stad. Dus ja, dat is ook zo ja. uh. Zandvoort de Hand Boon, uh, Tegen wie uh, Gemeenteraadlid Wilfried Tevens. ondanks aangifte van mishandeling heeft gedaan. wil de raadzaal weer in de politie uh, begin deze maand besloten om Boon niet te vervolgen wegens onvoldoende bewijs. Boon is daarvan op de hoogte gesteld door middel van een brief. Toch mag de Zandvoort nog steeds de raadszaal niet in. Want hij heeft van de burgemeester Nietmeijer een verbod opgelegd gekregen. Dat op uh, november, uh, 8 november dit jaar duurt. Boon, nu de zaak is ge, ge, spino, uh, geseponeerd. Is bewezen dat ik onschuldig ben. Er is dus ook geen reden om... ...mij uit het gemeentehuis te houden. En de politie hield woensdagmiddag een bromfietscontrole op de Zeeweg in Overveen. Hierbij werd vooral gelet op brom- en snorfietsen... ...die uh, waren doorgereden na een gesloten verklaring. De agenten hebben hierbij 30, uh, 33 boetes hiervoor uitgeschreven. Verder werden nog uh, twee bekeuringen uitgeschreven voor het rijden op de openbare weg. Eén automobilist kreeg een boete voor het niet volgen van de juiste rijrichting... ...en een andere automobilist voor het niet verlenen van voorrang. Het is een alternatieve, alternatieve zeer creatieve vorm van theater... Een die aanstaat bij de dagjes voor bezoekers van Zandvoort. Een koe die door de uh, hoepel springt, komt dat zien. De mobiele brigade roept het om op, uh, op de boulevard en, is, en in het centrum. Een dozijn belangstellenden stelt zich op, uh, op voor de, een mondvol zandvoorstelling. Een gids neemt de groep mee de duinen in voor een schijn, schijnend muzikaal liefdesverhaal in een on, onmetelijke zandvlakte van Afghanistan. Dat het zich in Zandvoort afspeelt is een sinecure. Zometeen meer informatie over de karavaan die deze week in Zandvoort aanwezig was. En vandaag is het de laatste dag daarover. Zometeen meer informatie. ZFM Westkust weerbericht. Vandaag wisselend bewolkt met eerst buien. In de middag ook opklaringen. Matig tot zuid uh, zuidwestenwind. Maximale temperatuur in Zandvoort 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Matig tot vijkrachtige zuidwestenwind. maximaal temperatuur 19 graden.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 Ja, prachtig zeg. Helemaal uit Nederland. Je ze denken dat het internationaal is, maar het is het niet. Het is gewoon Nederlands wat vind ik dit goed zegt? De nieuwe Shining op ZFM en Kent Make Up My Mind. Uh, gisteren was natuurlijk hier in het dorp jazz behind the beach. Er stonden vier podia in het, in het centrum van Zandvoort. Op het Kerkplein, de Middenhaltestraat, Het Dorpsplein en de Eindehaltestraat. En er waren allemaal jazzartiesten die gingen optreden. Waaronder Benjamin Herman, trio. Uh, de Vincent Koning Quartet, De jam sessies en de obsessions. En het, uh, ik heb verhalen gehoord dat het heel erg gezellig was. En um, ben je nou nog steeds niet klaar met de jazz? Wat me vooral kan voorstellen. Dan is er vandaag nog uh, bij Beach Club 10. Beach Club, uh, Beach Club 10 heeft namelijk de eer om een nieuwe bezetting van het mainstream jazz te faciliteren. En de band bestaat nu uit Alwin de Ruiter op drums. Zangeres Marianne van Kleef. Peter Gordijn op uh, keyboard. Dan Martin op de bas. En tenor saxofonist Ger Groenendaal. Die eveneens ook zingt. En dat is allemaal bij uh, Beach Club 10. Sanford Jazz. Binnenkort in Haarlem natuurlijk ook. Uh, Haarlem Jazz hè. Dat kunnen we wel eventjes. Uh, ik zal even kijken. Want uh, onder andere komt Whalen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Want uh, ik heb Whalen een keer live gezien op uh, Bevrijdingspop. Nou, dat was echt, uh, dat was echt geweldig. Uh, even kijken hoor. Nou, onder andere Gerco Salto, Salto komt langs. Is een, is een is een DJ. Dat is ook wel grappig. Uh, Wicked Jazz Sounds Dat is echt heel erg vet. Uh, en Kraak en Smaak. Dat is ook heel erg leuk. Uh, even kijken. En op dag 3. Uh, Sandstorm is een DJ. Uh, Shield Dilder. hebben gisteren nog een mooi gedicht bij Zandvoort op zaterdag van Albert Jan. En die gaat er denk ik, denk ik dichter Gialvanka komt langs onder andere Whalen natuurlijk En um, Tower McDonald dat is de afsluiting Dus het is Harlem Jazz en dat vindt uh, plaats Op 16, 17 en 18 augustus 2012 En ik, uh, ik ben er zeker bij want dat vind ik heel erg leuk En waar ik ook bij ben En dat is eigenlijk ook wel een beetje jazz maar het is eigenlijk gewoon jazz Het is echt een fantastische zanger Hij komt uit uh, Amerika en uh, 10 september sta ik bij hem, bij een concert van hem in Paradiso, Amsterdam Ik ben er zo blij mee, ik voel nu al kriebels in mijn buik, de spanning is hoog En daar uh, heb ik dus enorm veel zin in Ik heb het over Cracker Reporter, 10 september dus in Paradiso En ik ben erbij, Steven van Zandvoort met On My Way To Harlem I found out on my way to Harlem Ellington. moved on Zegt Gregory Porter. On my way. To Harlem. 10 september in Paradiso. En ik ben erbij. Ik heb er zoveel zin in. Want die vind ik geweldig. Ook zijn vorige single Be Good. Heerlijk. We gaan even wat uh, nieuws doornemen. Want uh, kiezers van alle partijen lopen weg. Richting de sp de partij van Emile Roemer loopt uh, inmiddels al drie zetels uit op de VVD. Dat blijkt uit de wekelijkse, wekelijkse peiling van Marie Hond. Bijna een derde van de PvdA-kiezers en een kwart van de GroenLinks-kiezers uit 2010 geven aan dat ze SP stemmen. De SP zal als er nu verkiezingen worden gehouden 34 zetels krijgen. Daardoor staat de SP inmiddels drie zetels voor op de VVD. Ja, ik heb, ik heb niet zoveel met de SP. Nee, ik wil niet. Weet je, het is, het is heel erg goed wat Emile Roemer doet, hè. Hij is echt ijzersterk. Ja, en wat hij wel. heel slim doet, hij, hij speelt in op de mensen. Het gaat niet goed. En ik ga jou helpen, weet je wel. Hij doet alsof hij ook burger is en alsof hij ook wordt gepakt. En heel veel mensen denken dan van wow, dat is heel erg goed, weet je wel. Ja, dat doet toch ook heel goed. Wel. En, dat, en dat is de kracht van Emer van e e Roemer. En, dat, en die uitstraling van hem, weet je wel. En hij praat echt over de mensen. weet je. Wel. Hij praat echt. De mensen die het moeilijk hebben, die moeten het beter krijgen. Weet je. En mensen die, die denken van, ja, dat is ook echt zo, weet je wel. Ja. En dat is, het, dat is de kracht van Emo Roemer. Ah, dat doet heel goed. Wil nogal wie nog een last minute wil boeken naar een warm land... ...maar nog niet, uh, uh, nog niet, waarheen, te, uh, niet waarheen te gaan? Denk aan Italië. Dat gaat de heetste zomer tegemoet sinds 2003. De temperatuur stijgt naar verwachting komende week... Van, uh, ...naar topwaarde van 44 graden. De hoogste temperaturen worden in het zuiden verwacht... ...maar ook de noordelijke gelegen steden als Rome, Florence en Bologna... Maken zich op voor temperaturen rond 39 graden. En het is over en uit voor hotmail. Microsoft stopt er volgend jaar mee omdat ze haar kaarten gaat zetten op de vernieuwde versie van Outlook mailprogramma. Nou, wees niet bang. Je hotmail wordt niet helemaal verwijderd. Je kan hem veranderen. Want hotmail bestaat al sinds 1996 en was een van de eerste wereldwijde maildiensten. Op zijn hoogtepunt had 50% van alle Nederlandse gebruikers hotmail. Ik heb ook hotmail. Ja, echt iedereen heeft hotmail volgens mij. Ja, hij heeft er zelfs drie. Ja, Pascal ja. heeft er zelfs drie. Dat bedoel ik. <laughs> het, is, maar, ja, het is gewoon heel erg makkelijk uh, uh, ook... Uh, Oh weet ja, het is heel overzichtelijk, het ja. is heel makkelijk aan te maken Het is gewoon heel erg, heel erg makkelijk te gebruiken ja. En dat is het mooie aan hotmail Maar ja, het nieuwe Outlook programma Als je nu inlogt via internet en je gaat uh, naar je hotmail Word je automatisch al naar die nieuwe Outlook gestuurd Ja, klopt ik heb uh, van de de week er best mooi van. Ik vind het best mooi eruit zo. Ja. Aan de Tweede Kamerverkiezing van 12 stemmers zullen 22 partijen meedoen De partijen moesten uiterlijk gisteren hun kandidaatlijst inleveren Behalve de bekende partijen horen we binnenkort misschien ook meer over de partijen. Anti-Europa Partij, de IQ-Partij, Liberaal Democratische Partij, liberatische, uh, liberatische Partijen, Nederland Lokaal, Partij voor de Toekomst, Partij voor Mensen en Spirit en politieke partijen NXD en SOPN. Wat een partij, hè? Het zegt me allemaal helemaal niks. Nee, <laughs> da, nee dat denk... snap ik. Ik heb nooit de tv met mij. Ja, nee, maar als je die namen ziet, zou ik niet zeggen van wat is het. De Partij he? voor Mensen en Spirit heeft volgens mij vorige, of, uh, vorige keer ook meegedaan. Anti-Europa-partij. Hoe voorzien je het ook? Ja, uh, een Wat is een anti-Europa-partij? Ik denk steden... tegen Europa. Dus alleen, een, een, alleen, uh, alleen uh, dat Nederland op zichzelf is, zeg maar. Nou, dat gaat helemaal allemaal kut. <laughs> ja, echt. Hè? Ik vind Tjoen. het ook wel lachelijk. Nederland lokaal is denk ik hetzelfde. Partij van de toekomst. Weet je van wie dat was? Nou. Van Johan Flemmings. Echt? Ja. Die hebben we toen een keer aan de telefoon gehad... bij uh, N.T. ook op CFM antwoord. En hij wou dan bijvoorbeeld... Um, had hij als idee. Uh, dubbele snelwegen, weet je, dat je onder een snelweg had en daarboven ook. Net als in Amerika. He? Net in Amerika. Heeft Amerika dat ook volgens mij niet. Ja, we hebben bruggen. ja bruggen hebben ze dat. Hebben ze twee lagen op elkaar zo, om bruggen. En toen gingen we een beetje met, met hem debatteren, weet je wel. Dat was echt ja. wel grappig. Hij heeft ook, als, uh, toen hij uh, geen zetel had, heeft hij ook al zijn materiaal, dus als zijn uh, promotiemateriaal heeft hij allemaal verbrand. Oh. <laughs> de was er niet heel blij, dus heel, heel goed voor zijn gezondheid, dat zou ik niet. Ik denk niet dat hij nog een zetel gaat krijgen, maar oh, nee. ja, dat, dat zien we vanzelf. En ja, dit is echt, echt een geweldig verhaal. Ik vond het zo mooi, het piepkleine Noord-Brabantse dorpje Doormortel is verblijd met een heuse babyboom. In de wijk Westrand, die slechts 32 huishoudens telt, zijn de afgelopen tijd maar liefst vijf baby's geboren... Nou, tot zover. Klein huishouden, uh, uh, uh, 32 huishoudens. Maar wel opeens, opeens vijf baby's. En er zijn er nog zes op komst. Nou ja, de voorzitter van de buurtvereniging houdt het nog op toeval. Maar nu komt de aap aan de mouw. Maar volgens bewoners heeft het een en ander toch, dan toch echt te maken met dat ene buurtfeest. Oh? Die gezellige avond die tot de late uurtjes heeft geduurd. Apart verhaal, apart verhaal. Ik vond het wel, ik vond het wel grappig. Zijn kinderen wel van, uh, van, dezelfde, van dezelfde eigenaar? Ik, ik, geen idee. Ik denk dat ze allemaal familie van elkaar straks zijn. Zo. Ik vond het wel grappig. Gaat noord Mortal, gaat het noord zorpje De Mortel, grap ik zeggen. C.F.M. Sandhorn met Whitney Houston. Sometimes